Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke machtsoverdracht in Egypte die direct moet beginnen. Hij reageerde hiermee op de aankondiging van de Egyptische president Mubarak dat hij in september aftreedt als er nieuwe verkiezingen zijn. Obama drong niet aan op een direct aftreden. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken noemt de aankondiging van Mubarak een eerste stap op weg naar vrije en eerlijke verkiezingen. Maar volgens de minister moet er meer gebeuren. Mubarak heeft altijd veel beloofd, maar weinig gedaan, al dus Rozentaal. Beveiligers in bijvoorbeeld winkels moeten meer bevoegdheden krijgen... ...vindt de topman van het openbaar ministerie, Harm Brouwer. Ze zouden boetes moeten kunnen uitdelen en handboeien en de wapenstok mogen gebruiken. Zo kunnen beveiligingsbeambten volgens Brouwer de politie ondersteunen. Hij stelt voor om eerst een proef te houden met de extra bevoegdheden voor de bewakers. Een jeugdige Duitse bankovervaller heeft zichzelf door internet verraden. Hij had vorig jaar augustus in Ruttingen een bankovervallen en 2500 euro buitgemaakt. De politie verspreidde een signalement, maar daar klopte volgens de dader niets van. Dus begon hij in een e-mail de politie op de vingers te tikken. Alsjeblieft, ik ben geen 20 tot 25 jaar, maar pas 19. Hij voelde zich ook op zijn teentjes getrapt omdat hij een beiers oostenrijks accent zou hebben. Hallo, ik kom uit Württemberg, schreef hij.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 Zo graag weten hoe het is als jij weer boven staat.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 www.zfmzandvoort.nl Zon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 The moon and the stars